Vandaag uitgestelde verkiezingen. Deze gemeenten deden in maart niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, omdat daar toen herindelingsprocedures aan de gang waren. Van de betrokken gemeenten worden er 19 na vandaag samengevoegd tot zeven nieuwe gemeenten. De tien andere gemeenten die samengesmolten zouden worden tot drie gemeenten blijven zoals ze zijn. Enkele gemeenten zagen de herindeling niet zitten. Zowel Bussum niet samen met Weesp... omdat de gemeenten te ver uit elkaar liggen. Deze en andere fusies werden daarom controversieel verklaard... na de val van het vorige kabinet. De stembureaus gaan open om half acht. De Duitse softwareproducent SAP moet een hoge boete betalen... aan het Amerikaanse Oracle. Een jury in Californië heeft SAP veroordeeld... tot een schadevergoeding van 1,3 miljard dollar, bijna 1 miljard euro. Zo gaan om de hoogste schadevergoeding die ooit is opgelegd... in een zaak waarbij inbreuk is gemaakt op de auteursrechten.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 Ook omdat de meting een laag zuurstofgehalte in de kolenmijn uitwees. In de Champions League kan Ajax zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde. De Amsterdammers verloren thuis met 4-0 van Real Madrid. En doordat AC Milan met 2-0 won van Ozer... werd de tweede plaats in de groep onbereikbaar voor Ajax. Het kan zich nog wel plaatsen voor de Europa League... als het in de laatste poolwedstrijd de derde plaats vasthoudt. Ajax heeft één punt voorsprong op Ozer...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 the victim. <laughs>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 Six, six, six, six, six, six, crime, crime, six, six, six, six, six, crack 6.9. Zie Zi, Zi, Denk wel eens aan Monika, die woonde in de straat op nummer zeven. Die bleef in één keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zei, er zijn door zij nogal problemen met haar moeder en haar vader.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 Bij Monika in huis, dat heb je nu wel in de gaten. Maar vader en haar hebben we ruzie en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel mee, daar had je nooit wat van gemerkt als wij daar kwamen.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 Je radio staat op ZFM. Jouw keuze is terug, na nieuws. Dit is je goed, je hebt gemaakt met het NOS Journaal.